Liefd geloofd. Ja, ja. Jullie kennen je smartlappen ik ook, hoor. En dan ben je getrouwd. Of je woont samen. En al ras. Kom je erachter dat dat toch niet alles was. En dan even samen zingen, vind ik. Ja, zit het, want ik wil een dus zwetje praten. Ik ben al lang niet meer zo blij als te de... doen. Nee, schrik maar niet, ik wil Is dit al? Is dit al? is dit alles We zijn nu net een stuk in delen. I'm not right. I'm okay. Yeah, yeah,